Het lichaam van de Belgische man werd gevonden in een huis dat te koop stond. De Verenigde Staten hebben al hun troepen voor het einde van dit jaar teruggetrokken uit Irak. Dat heeft president Obama bekendgemaakt. De Amerikanen wilden eigenlijk een flink aantal militairen in Irak laten om Iraakse soldaten op te leiden. Maar de onderhandelingen daarover zijn mislukt. Voor de Amerikanen betekent dit dat de oorlog in Irak na negen jaar voorbij is, zei Obama op een persconferentie. De Landelijke Huisartsenvereniging roept de leden op geen werk meer over te nemen van ziekenhuizen. Het kabinet wil juist bezuinigen door eenvoudige zorg, zoals diabetescontrole, uit het ziekenhuis terug te halen naar de huisarts. De oproep van de huisartsen is een protest tegen een extra korting van 132 miljoen euro die minister Schipper de huisartsen oplegt. Ze legt die op wegens budgetoverschrijding. De artsen zeggen dat die komt doordat ze extra werk voor de ziekenhuizen doen.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 Twee dingen. Twee dingen. Alice de Bruin. Hele goedenavond. Vandaag de gast oorlog en rampenverslaggever Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep. En ook van de NOS, daar horen we hem ook heel vaak. En freelance geloof ik ook nog. We gaan het er zo meteen allemaal over hebben. Maar er is ook voetbal vanavond. Eredivisie De Graafschap, NAC Breda. Richard van der Malen. Dat is een wedstrijd die wordt gespeeld in Doetinchem. Wedstrijd twee minuten geleden begonnen. De Graafschap dus thuis voor het eigen publiek. Een uitverkocht stadion. Een wedstrijd tussen de nummer 13, NAC Breda, met 10 punten en de Graafschap 16 punten. Of 6 punten moet ik zeggen. Zij staan op een 16e plaats. En dat is direct ook een plek waar je in de gevarenzone terecht bent gekomen. Want aan het eind van de rit speel je dan na competitie. Als je kijkt naar de statistieken van dit duel, dan valt op dat NAC de laatste vier keer hier in Doetinchem van de Graafschap wist te winnen. De laatste zegen van de thuisploeg dateert alweer van 23 november 2002. Rijl Poupon, de spits van de thuisploeg, was nog een vraagteken gisteren, maar hij kan spelen, staat gewoon weer in de spits. En bij Koudelje aan de kant van NAC Breda was er ook enige twijfel, maar ook hij is verschenen aan de aftrap. 0-0 na 2,5 minuut hier in Doetinchem. Twee dingen. Ja, vandaag de gast Hans-Jaap Melissen. Ik zei net uh, uh, oorlog- en rampenverslaggevend. Dus Ze zag ik je een beetje fronzen. Ja, <laughs> het is altijd zo'n mooie, <laughs> zo mooie handel. Hè? Ik doe in oorlogen rampen, watersnood, aardbevingen. Ja. Bijna verzekeringsagent. <laughs> Maar goed, ik, ik noem je dan toch maar zo. Uh, je was in ieder geval een van de eerste westerse verslaggevers in Libië. Ja. Uh, nadat de revolutie uitbrak. En ik ga praten met jou natuurlijk over Libië. Het land dat nu jubelt uh, na de dood van Gaddafi. En natuurlijk ook over de passie voor journalistieke brandhaarden. Want je was onder meer ook uh, in Irak, Afghanistan, uh, de ramp in Haiti. Nou, we kunnen nog wel even doorgaan. Komt allemaal ter sprake vanavond. Maar laten we eerst even luisteren naar wat jou allemaal overkwam als verslaggever in Libië. Hans-Jaap Melissen, correspondent van de Wereldomroep... is vanochtend gearriveerd in Benghazi. Ja, dus deze mensen hebben zwaar geleden en zijn nu heel erg blij ook. Okay? Ik kwam hier volgens mij als eerste internationale journalist... de stad binnen vanochtend na een nachtrit. En dat, op sommige plekken als ik eruit stap, dan word ik met applaus ontvangen. Slaggever Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep is in Tripoli... en hij vertelt dat er op dit moment zwaar gevochten wordt. Nu zijn hier wat rebellen uh, op te schieten en in de lucht te schieten. En ja... Ja, we worden beschoten nu hier. Oké. Okay. Een zware granaten. Hans ja, doe voorzichtig. Ja, Het is goed afgelopen, Hans. Ja, hoe ja. luister je hier nou naar haar eigenlijk? Je hebt het honderd keer teruggehoord. Ja, nee, denk ik, nee ik heb nog niet zoveel teruggehoord eigenlijk. Maar het was laatst ook in achter het scherm, die, die documentaire van Donko Dop. Uh, maar achter het scherm bij het journaal gekeken werd en dan zag je de reacties hier op de redactie. Uh, en dan zag ik betrokken redacteuren, want die hebben daarna mij proberen te bellen. Ik was even onbereikbaar. En die dachten, want dit was het laatste wat ze hoorden. Granaten komen binnen en dat ik dekking zoek. En toen werd de verbinding verbroken. En dan zag je dus dat wat ik niet gezien had, zeg maar... Uh, hoe betrokken bij de NOS buitenredactie men... Uh, ja, wel tientallen keren mij probeerde te bellen. Omdat ze niet te pakken kregen? Ja, ja. en bezorgd waren dat ik misschien niet meer leefde. Maar... maar we hebben het nu over je collega's. Maar wat gebeurde er met jou op dat moment? Nou, ik, ik zocht dus dekking. <laughs> en... Uh, en dat, nou ja, daar kun je een beetje nu luchtig over praten. Maar dat was geen leuk moment. Eh, omdat ik wel dacht dat het eh, einde wel heel dichtbij was. Eh, omdat er van alles naar binnen vloog. Ook, eh, en ik dekking kon zoeken. Ja, door plat te gaan liggen. En op een gegeven moment kroop ik naar. Wat bleek een houten schuurtje eigenlijk meer. Eh, dat ook niet zoveel weerstand zou bieden. En toen hield het even op. En aarzelde ik van. Ja blijf je liggen. En dan zit je eigenlijk met je schrap te zetten. Van de, voor voor de, de inslag in je lichaam eigenlijk. Eh, van, van wat dan ook. En toen ben ik toch gaan rennen in de richting van een collega... die naar mij al had geroepen, dat was dichtbij. Uh, die stond een stuk verder, een Britse collega. Die, uh, en die kant ben ik uitgehold... en toen door een gat in de muur gesprongen... waar achter een Frans tv-team zat. <laughs> en die hebben mij goed opgevangen... en <laughs> zijn uh, met mij het terrein afgegaan. Samen trouwens met een aantal rebellen... die ook even het niet meer zagen zitten. Ja, maar het, wat me opvalt is dat je er af en toe even bij lacht nu. Maar je ja, was toch bang. Ja, natuurlijk ben je dan bang. Ja, hoor. Euh, het zou raar zijn als je dan niet bang zou zijn, denk ik. Angst kan ook hè, de functie van de angst is, denk ik, dat je, dat je onraad ruikt en daar iets mee doet. Um, maar dat is niet altijd. Dat is ook wel iets wat ik uh, vaak zeg over oorlogsgebied. Het is niet altijd. Uh, angst en gevaar zijn ook wel twee verschillende dingen. Je kunt soms ook bang zijn voor dingen die natuurlijk helemaal niet gevaarlijk zijn. Of dat je hè, sommige. Ik zie ook als journalisten verlamd door iets van. Ja, maar we kunnen deze buurt niet in, want. Dan zeg je, maar hoezo dan? Want er zijn ook andere mensen in geweest. En, ja, maar ik denk dat die kunt je ook. Je moet je ook niet alles laten aanpraten. Soms mensen willen ook wel eens. of de vijand zwaarder, gekker afschilderen dan, dan die is natuurlijk. Dat was ook bij de oorlog. Maar ja, dit zijn angstige momenten. Maar ja, die zoek ik zelf op. Dat heb, ik helemaal, dat heb je aan jezelf te danken. Er is niks helfthaftigs aan. Hè. Want er was laatst ook een, een pol in HP de Tijd. waar ik redelijk goed uitkwam. Maar er was wel weer een lijst van helden. Hè, van de Midden-Oosten-correspondenten. die dan. Denk, ja, niemand is daar een held natuurlijk. Wij zijn geen helden. We zijn gewoon. Uh, worden betaald. Uh, S sommige heel goed, sommige iets minder. Maar uh, ik zeg niet welke categorie ik zit. <laughs> <laughs> maar uh, soms heel goed. Maar, uh, de, maar ja, je zoekt het op, zeg je. Dus je op. moet er ook niet over zoeken. Nee, dan. Dat, dat is niet het verhaal. Je, je ziet, het is ook een beetje in, in de tv-journalistiek heel gebruikelijk... dat je de camera op jezelf richt. En dan, uh, dat kan soms heel goed werken. Er zijn, ook heel veel, er zijn ook wel journalisten die daar heel goed mee om kunnen gaan. Um, maar ja, in de Amerikaanse journalistiek zie ik wel eens dingen dat ik denk... Nou, een Hollywoodfilm. Ja. En, en dat, dat, dat hoort niet. De camera is die andere kant op. Naar de mensen, die mensen. Maar het en voldoet. daar zitten misschien wel helder tussen. Ja. Zeg maar. Mensen die, die, die, die dingen gedaan hebben die ze anders niet zouden doen. Dit is wat wij altijd al doen. Dit is mijn beroep. Ja. Maar goed, ik zit hier in een studio ja. en jij, jij kruipt daar achter een hek. Er zijn wel verschillen. Uh, heel even over het nieuws natuurlijk van de afgelopen dagen, want je zit hier niet voor niets op dit moment. De dood van Gaddafi. Uh, ja, waar was je toen je dat hoorde? Dat moet je dan altijd uh, vragen. Op een gracht in Amsterdam. Ik, had, uh, ja, ik was eventjes in Amsterdam. Uh, ik woon, woon daar niet trouwens. Maar. Uh, en, en toen werd ik gebeld door allerlei omroepen die je dan gaan claimen en zo: van ja, kom je bij ons. En toen ben ik naar de NOS gereden uh, om aan te schuiven. Uh, waar ik nog wat slagen om de arm hield... omdat we al zo vaak bedot waren door de overgangsraad... met arrestaties en, en, en overlijden van zonen van Gaddafi. Ja, je zei nog eerst zien dan geloven. Ja, nou, dat vind ik een hele normale journalistieke houding. Ja. En we hebben hem gezien, hè? Ja, en toen zagen we inderdaad uh, de, de, de beelden. En dan weet je toch wel dat het, dat het nu... Uh, niet bij elkaar gefantaseerd was. Nee, want, want heel even, ik heb hier uh, trouw meegenomen. Uh, een van de kranten, daar zie je een, eigenlijk een afschuwelijke foto op. Maar bedoel, hoe kijk jij hier nou naar? Want jij hebt in dat land geopereerd, jij kent de Libiërs. Je bent geweest als e ja. eerste journalist na de revolutie. Ik bedoel, ja, kijk jij hier nou dan. anders naar dan een krantenlezer? Nou, ik kijk er anders naar. Misschien doordat ik weet hoe blij uh, heel veel Libiërs er zijn uh, nu met deze foto, dit bewijs. Uh, ik kijk er misschien ook anders naar, omdat ik weet dat er ook nog heel veel Libiërs zijn die eigenlijk helemaal niet blij zijn met de dood van Gaddafi... die het eigenlijk best wel oké okay vonden. Hè? Die Mensen die toch ja, uh, gunsten hadden gekregen van het, van het regime van Gaddafi. In al die jaren. Natuurlijk, er zijn zoveel mensen die zijn wezen heulen met het regime... want anders kon je niet goed leven. En, en ik maak me wel, uh, je kunt je zorgen maken over de toekomst van, van Libië als het gaat om wat die mensen gaan doen. Ja, ik, ik, ik keek er, en, er straks naar met iemand uh, uh, bij Omroep Max. En die zei: ja, Ik vind het toch ook wel een beetje mensonterend en zielig voor die man. Hoe die... Ja, dat is een beetje het effect van die beelden. Je ziet Het lijkt ineens een kwetsbare, verwarde oude man. En, en dan ga je bijna je opa inzien of zo. Uh, een beetje merkwaardige opa, misschien. Maar dan moet je ook wel niet vergeten dat. Uh, wat die man gedaan heeft in al die jaren. En natuurlijk is het niet zo'n buitenrechtelijke executie. Uh, Arnold Grunberg schreef een mooie uh, column daarover. Hè. Uh, ja, uh, maar dat, dat zal uiteindelijk wel weer... wordt nu door de VN een onderzoek geëist. Uh, ja. Ja, dat, wordt natuurlijk allemaal, uh, dat, dat zal niet zoveel voorstellen, denk ik, uiteindelijk. Ja, ja, de is onderzoek was geëist, geëist naar de... hoe hij inderdaad ja. uh, uh, dood is gegaan. Of hij niet inderdaad geëxecuteerd is. Nou, ik gewoon. denk dat hij wel geëxecuteerd is, ja langzaam laten doodbloeden. Ze hebben daar allerlei methodes voor natuurlijk om dat te doen. Ja, en wat vind je eigenlijk van het feit dat dat tegenwoordig gewoon... met een cameraatje wordt gefilmd, met een telefoon vaak... en dat dat dan binnen no time te zien is over de hele wereld? Ik dacht, Hans-Jaap Melissen hoeft over een tijd... helemaal niet meer naar dat soort brandhaarden toe... want dan zijn er allerlei beelden die komen toch wel tot ons. Nee, maar dan ga ik er naartoe om die mensen te trainen... die camera's wat beter vast te houden. <lacht> het lijkt toch wel mensen die net in een, midden in een epileptische aanval ja. zitten? Nee, dat, ja Zenuwachtig dat, natuurlijk. Ja. Als je 40 jaar onderdrukt wordt en ja. je hebt daar opeens Gaddafi voor... dan zou ik mijn telefoon ook niet stilhouden. Ja. Hij nee. is te trainen. <laughs> nee, maar goed, even, even serieus. Ik bedoel, wat dat betreft, is het natuurlijk een andere tijd. Ja, maar het is wel zo dat, dat, uh, dat het belangrijk blijft... dat journalisten die niet verbonden zijn met die verhalen... die niet, niet PR-bedoelingen met, met zaken kunnen hebben... die er gewoon neutraal en kritisch naar kunnen kijken... dat die ter plekken gaan. Juist, om, juist nu er zoveel... Rotzooi, iedereen poept maar alles onder in Twitter, weet je wel. Dat is ook het domein van uh, van sommigen. Je hebt een hele leuke Twitter-account, maar... Uh... Men poept het maar de, de eet in en het zijn dan nou achteraf toch niet uh, de waarheid. Nee, maar het zijn, uh, wel beelden, het zijn wel de beelden op dat moment. Het zijn wel de beelden, ja. Dat, ja maar goed, beelden zeggen nog niet meteen of het... Uh, je moet beelden in de context kunnen plaatsen. Ook. Ja. Maar goed, dit, ja, nee, het is nog steeds niet dus duidelijk. Ook wel hebben we nu de beelden van wie nou het fatale schot gelost heeft. Hoe het nou precies gegaan is. Hebben, weten we weten de volger van de beelden. Wat ik ook interessant vind is wel dat er nu um, discussie ook is over of het wel ethisch antwoord is om, om dit soort beelden uit te zenden. Ja. Ik, ja. En, uh, dat, en dat geeft mij het gevoel, want waar de mensen die dus negatief reageerden op die beelden, dat er dus ook heel veel mensen het journaal kijken om de resultaten van uh, Domino Day vooral te zien en, ja. en oh een stroomstoring. In want dit Tiel. is gewoon de waarheid. Ja, ja, dat is toch dit is wat er in de wereld gebeurt. Dit is denk ik heel belangrijk dat je dit te zien krijgt en. Um, ik vind, ja, het werd met de NOS ook met waarschuwingen aangekondigd. Ja. Het werd heel keurig gedaan. En heb je maar, ja, dat krijg je dus. Mensen kunnen overal op reageren. Of reaguren heet dat op een stel. En dan krijg je allemaal allerlei mensen met problemen. Ja. die ja. Denken, ja. Maar, maar goed. Jij was dus in, uh, in Libië. Niet op het moment dat dit gebeurde. Uh, maar je was ook in Irak. Je was in Afghanistan. Je hebt in Egypte ge gestaan. In Haiti. We kunnen nog wel even doorgaan. Wat, wat, be wat bepaalt nou in jou dat je denkt. En nou ga ik daar naartoe? Nou, dat gaat ook wel vaak in overleg. Uh, bij de reizen vanuit de wereldomroep Heb je altijd contact natuurlijk met... Uh, de leiding. Uh, maar soms reken ik al in, uh, richting Schiphol. Je kunt ook een beetje gokken dat ze, zeg, dat ze ja zeggen. Ja, maar je hebt een soort noodpakketje klaarstaan. Altijd, ja. Wat is dat dan? Nou, dat is er er gewoon een tas waarmee ik gewoon uh, kan opereren. Dan heb ik genoeg voor de eerste paar dagen. en Dan kan ik wel kleren bijkopen. Wat zit erin dan? Kleren, uh, zelfs noodvoedsel. En, uh, maar ook mijn apparatuur. Uh, en dan kan ik eigenlijk gewoon weg. Je paspoort heb ik altijd bij me. En dan bel je op uh, Schiphol nog even naar de wereld wereldomroep. Mijn vliegtuig. Ja, ja alleen... Ja, alleen ja. Ja, de wereld is natuurlijk wel nu aan het veranderen in een, andere, in een ander instituut. Uh, dat is een beetje nog onduidelijk hoe ja, we het dus verder gaan. Is, maar is... ik doe nu heel veel freelance uh, ook. De uh, laatste reis was helemaal freelance voor de NOS veel. Dus. En... Ja, en toen ben ik ook gewoon vooral gegaan. Want het was gewoon. Het ging ineens veel sneller. Tripoli ging sneller vallen dan. En wat gebeurde, dacht, ja, maar wat gebeurt er dan bij jou? Dan zit je thuis en dan hoor nou, je wat kijk, of je ziet wat, wat. waarom denk je dan? En ik. God, het gaat, gaat overal kriebelen, ik moet er naartoe. Ja, nou kijk, de spectaculaire kant van mijn beroep komen vaak naar buiten. Want een, oh, een uh, live in de uitzending, een, een aanval en ik moet dekking zoeken. Maar. Het grootste deel van mijn tijd heb ik een heel saai uh, <lacht> leven. Want je moet heel veel lezen. Uh, doe je gewoon de afwas ook? Ja, doe maak gewoon, je bed ja, even afwasmachine. <lacht> of maak je je bed op? Dat of ben je aan het stofzuigen? Ja, dat kan ik ook heel goed. Ja. Laten we even voordat we hierover <lacht> verder praten... luisteren naar een van die mensen van de wereldomroep. Uh, die, uh, die hebben we even gebeld uh, vandaag. Om te vragen hoe jij je nou eigenlijk voorbereidt. Hoe dat gaat. Dat is Peter van Been. Dat is een van de eindredacteuren. Wat hij doet is um, in moeilijke gebieden... Altijd heel zorgvuldig uh, van tevoren al uitzoeken wie hij kan vertrouwen, met wie die wel of geen zaken moet doen, met wie die wel of niet op stap moet. Van die simpele dingen waar hij bijvoorbeeld gaat slapen, uh, wanneer hij gaat slapen, zorgen dat hij goed uitgerust is. Hij is goed getraind. Hij zorgt ervoor dat, ze, dat zijn conditie helemaal in orde is. Dat zijn allemaal van die hele belangrijke dingen die vaak worden onderschat, uh, zodat hij uh, ter plekke uh, goed kan opereren. Ja, goede condities, belangrijk. Ja, dat is een beetje, het klinkt een beetje als een militaire operatie. Uh, ik ben een ex-dienstweigeraar, dames en heren. Van dienstweigeraar tot ordeverslaggever. Uh, <lacht> ja, het is echt zo. Um, dat is maar, interessant. Ja, dat is interessant. Hè? Ja. Dan moet je een psycholoog op loslaten. Uh, ja, want, want? Nee, dat weet ik niet. Nee, dat, dat, dat, dat, die suggestie doe jij eigenlijk een beetje. Dat is interessant. Ja, jij zegt, <lacht> dat moet je een psycholoog op loslaten. Nou ja, ah, ja dat, nee. nee dat, je praat er nu een beetje overheen over dit ja, wel, goed, onderwerp. Hoor. Ja, nou misschien komt het straks nee, maar Want, het is Wat van heeft hij gelijk met, met de goede conditie? Ja, goede dat conditie, dat een onderdeel ook, is van die voorbereiding? Nou ja, het is een zwaar, fysiek zwaar uh, operatie. Als ik s'nachts als ik Libië inga, toen net na die revolutie... dan zit ik wel in een auto die mij dan aan de andere kant van de grens toevallig eigenlijk oppikte. De man die ging keihard rijden. Echt. Die probeerde steeds 200 te halen, zei hij ook tegen mij. En dat lukte dan net niet. Dan was het weer een bocht of zo. Maar uh, dan blijf ik ook wel wakker om die mannen te gaan te houden. Uh, en, en, en, en dan ga je wel, de, die, die dag kom je aan, ochtends in de stad, en, en dan ben je daar, en dan ga je gewoon aan het werk. Dus ik sla wel eens nachten over, dan moet je gewoon. En ik word ook ouder, huh? <laughs> maar dan moet je dus in conditie zijn. En maar, wat ik net ook zei: van uh, als het gaat om voorbereiding, je moet continu wel heel veel lezen om goed te weten wat ergens gebeurt, en dus ook meteen. Ook die manier, qua feiten en kennis over bepaalde landen, je kan die natuurlijk niet de hele wereld in de gaten houden, maar dat je ook die manier operationeel kunt zijn meteen. En je dus, precies weet ik wat heb wel er er bepaalde landen waar je denkt van, oh, daar gaat meer gebeuren of daar ga ik binnenkort naartoe. Dus die blijf je, daar blijf je heel veel over uh, lezen. En dat is het zeg maar, uh, uh, zoals heel veel politieagenten uh, bureauwerk moeten doen en dan de straat op gaan, de straatwerk valt altijd op. Nou, het straatwerk valt op bij mij, maar je doet heel veel uh, thuis achter het bureau. We gaan even naar het voetbal, naar de Graafschap NAC Breda. Het was net nog 0-0, Richard van der Maaden. Dat is nog steeds het geval hier in Doetinchem. Heerlijk fris voetbal weer. Nak is de betere ploeg tegen de Graafschap. Heeft een paar kansen gekregen, waaronder een schot van Anthony Leurling... Twee minuten geleden. Goede voorzet vanaf de achterlijn van Schilder. En Leurling schoot de bal net naast de doel van de Graafschap. Twee clubs met een behoorlijk fanatieke aanhang. Het is hier ook helemaal uitverkocht vanavond in Doetinchem. Natuurlijk in het stadion, de Vijverberg van de Graafschap. Vooral achterhoekers. Maar ook het uitvak zit helemaal vol met Brabanders. Nak, dat zwak is begonnen aan dit seizoen, doet het de laatste weken wat beter weer in de competitie. Probeert vanavond met een overwinning aan te sluiten bij de middenmotor. Daar zijn ze is ook gewend om te spelen en voor de Graafschap is het vanavond ook een hele belangrijke wedstrijd om een beetje uit de gevarenzone weg te komen. Het meeste balbezit tot nu toe in dat eerste kwartier is voor NAC Breda. De Graafschap heeft het moeilijk, zoals het dat dit seizoen veel vaker al lastig heeft gehad in thuiswedstrijden. Slechts één overwinning dat gebeurde uh, 10 september om precies te zijn tegen NEC uit Nijmegen. Toen werd het hier 1-0. Maar de andere wedstrijden thuis tot nu toe in dit seizoen werden allemaal verloren. 0-0 dus na 18 minuten. Dit is Radio 1. Tot half 9. Twee dingen. Met Alice de Bruin. En vandaag te gast Hans-Jaap Melissen, oorlog- en rampenverslaggever. Noemen wij hem hier, ook al moet hij daar een beetje om kniffelen. Hij was een van de eerste uh, verslaggevers, internationale westerse verslaggevers die in Libië was. En we praten met hem over hoe die dan eigenlijk te werk gaat. Want Libië is niet het enige land waar hij was. Irak, daar was hij. In Haiti bij de uh, ramp was hij ook. En uh, ja, zo kan ik nog wel een paar landen noemen. Laten we heel even, voordat we verder praten, uh, luisteren naar... Jan Eikelboom, ah. jou, jou wel bekend, ja, uh, nieuwsuurverslaggever, ook vaak uh, in het buitenland. Even kijken wat hij over jou zegt. Ja, Hans Jaap, dat is, vind ik, een loner. Iemand die het liefst op zichzelf is. We komen hem tegen op locatie, op het slagveld, zal ik maar zeggen, of in de stad. Maar Hans Jaap slaapt niet in de, in de hotels waar de andere journalisten zijn. Hij werkt echt het liefst op zichzelf, heb ik de indruk. Uh, opereert tussen, tussen de bevolking en uh, ja, om, het is dus ook moeilijk om, om een beeld te krijgen wat hij nou precies uitspookt. Maar hij komt altijd wel met de meest fascinerende verhalen terug. Ik moet zeggen dat ik er wel bewondering voor heb. Uh, niet alleen dat hij er altijd als eerste is... maar ook dat hij vaak als, uh, als langste blijft. En vaak nog lang nadat wij zijn vertrokken... dan zit Hans Jaap daar uh, nog. En ik vraag me wel eens af hoe hij dat volhoudt. Ja. ja. Ja, Jan. Uh, ja. <laughs> hoe hou je dat Een collega vol? die ik wel heel lang in het veld tegenkom. Maar hoe uh, hou je het vol? Ja, nou, doordat ik er nog steeds zin in heb. Dat ik het belangrijk vind ook dat, dat verhalen verteld worden. Dat je ter plekke gaat. Dat je dan met een kritische blik ter plekke gaat um ik ben nu even in Nederland door allerlei omstandigheden. Kan ik even zelfs niet uh, meteen nu weg. Maar misschien binnenkort wel weer even. Ik moet even van een aantal zaken afronden. En dan, dan, dan, dan, ik voel alweer dat ik te lang eigenlijk in Nederland ben. Ook al heb ik hier vrouw en kind. Mm. Uh, en, uh, maar dat zit heel erg in me. Dat ik ja, weer verlang naar nieuwe verhalen. Ja, wat, wat voel je dan als je denkt dat ik ben te lang in Nederland ik ben? Nou, dan gaan toch bepaalde Nederlandse dingen storen. Zoals? <laughs> nou, de, de, de, de, de, de regelzucht naar de dingetjes. Um, uh, ik ben hier vannacht uit een uh, slaapkamer in dit pand verwijderd... door de bewaking, omdat het niet officieel een slaapkamer was. Want ik was dat heel laat door gaan werken. Gisteravond nog het oog ook gedaan. Moest hier s ochtends vroeg weer zijn. Dacht, en dan is hij in een kleedkamer met een bed. En toen is er twee keer toe de bewaking binnen geweest. Met uiteindelijk het, het dringende verzoek om daaruit uh, weg te gaan. Want protocol, uh, het boek, handboek, bewaking, <lacht> uh, gebouw, NOS... Nou ja, dat is natuurlijk wel iets. En, en, in Nederland zijn we natuurlijk een beetje klaar met het land. En dan ga je dat soort en dan dingen denk, verzinnen. precies. Dan denk jij nou, gauw weer geweest. Nou dan, dan heb je wel een ernstig verlangen naar een land waar ze nog dat soort dingen ook weer uiteindelijk willen verzinnen. En dat het ook waarschijnlijk hun doel is in het leven om overal Ikea's neer te zetten en dat soort dingen. Maar. Ja, nee, dat, dat, maar, maar ook vooral het verlangen dat als er dingen gebeuren... om daarbij te zijn. En inderdaad, wat Jan zegt, is waar. Ik, ik ben wel heel erg op mezelf. Ik ben van een soort one-man-army, one-man-band. Uh, ik vind het prettig, omdat in grote hotels... met TV-ploegen moeten soms, hè, vanwege allerlei faciliteiten... Jan zit ook vaak met, met meer mensen natuurlijk, op stap. Bepaalde, Plekken zitten, maar dan, dan het gevaar bestaat ook dat je op een gegeven moment vooral met elkaar praat en niet meer met de blik naar buiten. Ja, dus jij kiest echt heel bewust voor dat andere hotel waar die nou, is mensen niet, altijd, niet maar, maar, maar wel gewoon, ik, ja, ik ben wel graag alleen, met een tolk dan vaak. Uh, maar, uh, maar ook met een team, dat weten we van Jan, kun je prachtige verhalen maken. Ja, want wat bouw je dan ook eens, je noemt die tolk, bouw je daar ook een band mee op? Jawel, ja. En, uh, en een soort wederzijds verantwoordelijkheidsgevoel zijn voor mij. En maar ook andersom, want ik ga weg weer. Ik heb, we hebben een makkelijk werk eigenlijk ook, want wij kunnen ook weer zeggen dag. Maar die mensen blijven in hun eigen maatschappij functioneren. En zijn dan soms misschien wel in gevaar gekomen door het werk dat ik met ze doe. Of Ze hmm. moeten van mij soms hele strenge, lastige vragen stellen aan politici in hun eigen land. En dan kunnen ze wel eens op afgerekend worden. Wat, wat is dat eigenlijk dat jij zo uh, een beetje een relativerend onder cool toontje hebt? Ja. <laughs> Nou, omdat ik denk dat dat... Uh, ja, ik weet niet. Zo, zo ben ik, denk ik. En ik vind het niet nodig om ook van de oorlogsjournalistiek... iets groters te maken dan het is. Het is net... Uh, nou, je hebt ook mensen die, die... breken nu af en toe in de uitzending. En die zijn sportverslaggever. En, en wezen is dat gewoon ook een baan. En, en mijn werk is ook, ook een baan. En er hangt namelijk wel vaak zo'n zweem omheen... van heldendom en werkveel. En dat... Uh, he, allemaal met zo'n het vest aan. Uh, ja... Uh, dat heb je vaak helemaal niet nodig of, of je hebt het Maar is, ik bedoel, is dat de, die karaktereigenschap die je dan toch hebt... een beetje een eindselganger, je zegt een beetje relativerend... Hè? Uh, weet je, ook dat, dat, dat hoor je ook aan jou. Is dat ook, ook een soort uh, manier om het te overleven? Ja, misschien wel. En, en maar je moet het ook wel een bepaalde distantie houden... Denk ik, tot, tot, dat, dat ook, je, je, ik vind dat je betrokken je verslag uh, moet doen... tenminste, ik ben betrokken met die verhalen... ga ik er niet al die energie in steken. Ik doe het niet voor mijn eigen meerdere eer en glorie... Maar je moet ook wel die, die beroepsmatige distantie hebben. Dat, dat, dat je je niet partij voelt in een conflict. Wat je hè, met sommige correspondenten, verslaggevers wel eens hebt gezien. Of is wel eens natuurlijk een beroemd mm -hmm. voorbeeld, omdat ja. er dan soms mensen zaten met een bepaalde achtergrond. En ja, die moeten dan heel erg op een teller letten: van, laat ik niet uh, te veel iets doorschemeren. Um, en, en dat. Nou ja, ik wil dat niet, niet hebben. Ik wil die afstand kunnen bewaren. Maar tegelijkertijd daar wel heel dicht op zitten. Ja, en daar zit je ook af en toe heel dicht op. Laten we even luisteren naar een fragment uit uh, Haiti. Uh, daar was je ook als een van de eerste. Je hebt veel met dat land. Je vindt ja. het een bijzonder land. Je hebt ook veel uh, contacten daar. En toen uh, was daar die ramp. Laten we even luisteren. Journalist Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep zette vraagtekens bij die officiële cijfers. Hij bezocht kerkhoven en massagraven in Haiti en ging de doden tellen. Hij kwam tot een verrassende conclusie. Ah. The smell is not very nice. Ah, oh man. Dit is het schriftje waar ik de getallen in bij heb gehouden: van de verschillende begraafplaatsen van de massagraf. Ik denk dat het dodental in Haiti niet boven de 100.000 uit kan komen. En daar nog ruim onder zal blijven. Maar of die waarheid ooit door de regering erkend wordt. Ik ben bang voor niet. Ja, dit, dit, ja. Wat, wat deed je hier nou? Waarom deed je dit nou? Wat, wat gebeurt er dan? Omdat dit? ik toen net kort na die aardbeving sterke aanwijzingen had. dat daar een heel grote fantasievoorstelling werd gegeven. Uh, los van een hoe erg de ramp was. met heel veel schade en ook heel veel doden. Maar ik vind dat. Uh, dat je als journalist niet voorbij kunt laten gaan... als jij op een gegeven moment voelt van... Hey, het, is, het is waarschijnlijk een ramp van rond de 50.000, 60 60.000 doden... en niet 316.000 doden. En toen ben je gaan tellen? Nou, tel, ja, tellen, en naar, naar begraafplaatsen gegaan... en dan maximaal gegeven, hebben, uh, gegeven aan, aan, aan de capaciteit van die graven. Ik heb nog heel ruim gemeten. En met heel veel mensen gesproken... Uh, je kunt ook extrapoleren hè, van er, bepaalde gebieden, voorbeelden nemen. Dat heb ik zo meer mogelijk gedaan trouwens. Later is er, hè, dat is dit jaar gebeurd, een groot Amerikaans team aan de slag gegaan. En die zijn met dezelfde bevindingen gekomen. Ja. En die hebben bij een presentatie mij geciteerd ook nog. En hebben alleen niet gezegd: van oh, dat heeft die mede zo goed weggedaan. gedaan. Ze hebben alleen maar gezegd: we vonden het zo raar dat omdat de bewijzen, er zo best wel lagen dat het, uh, ja. nou ja, een soort propaganda voorstelling werd op een gegeven moment... dat zo weinig mensen daar iets mee gedaan hebben. Ja. En dat, dat vond ik ook voor de journalistiek. Mijn boek heet daarover, heet Haiti, een ramp voor journalisten. Die titel zegt niet dat het voor mij zo'n ramp was om daar te werken... maar wel het dat het een ramp was waar veel journalisten naartoe gingen... maar ook dat, dat als je daar echt journalistiek te werk wilde gaan... dat wel een beetje ingewikkeld werd. Of dat ja. heel veel mensen dat niet eens wilden doen. Maar goed, dan kom je weer terug, dan heb je lijken geteld, dan kom je thuis... Uh... En dan zit daar jouw vrouw en tegenwoordig ook een klein kindje. Ja. En vertel je dit dan allemaal? Ik bedoel, nee. hebben jullie het daarover? Nee. Uh, en alles wat ik toen nu aan mijn kindje vertel, doe je altijd... Dat is, <lacht> Dat is een beetje het enige wat eruit komt. Maar... Ah, <lacht> tien, ja. tien maanden nu. Maar uh, Nee, ja, ik praat er wel over. Trouwens, mijn vriendin is even uh, ook in Haiti geweest in die periode. Uh, die heeft die beelden voor een vandaag gefilmd. <lacht> waar we net het geluid van hoorden. En... Uh, zij is ook eerder bij mij daar op vakantie geweest. Want ik heb veel met het land. Uh, Komt er al enkele jaren. Nou ja, wat ik eigenlijk bedoel te en, zeggen. En, van, wat, wat vinden zij ervan dat jij dit soort plekken opzoekt? Oh, maar ik vindt weer. dat prima. En die, die, zegt ook, die voelt ook wel nu dat ik een beetje te lang weer hier ben. En, en een, mooi, een beetje vervelend? Ja, misschien. Ja. Maar goed, ze vindt het prima. Ik moet er niet aan denken. Ik bedoel, Hoort zij dan op de radio dat jij onder vuur wordt genomen? Nou, gaat dat ze... dan zo? Nee, maar die, die gaat ook gewoon door met haar eigen leven. Die heeft ook een journalistiek eigen leven. En die moet ook af en toe op reis. En dan zit ik thuis als, uh, hier, ja, als huisvader. Um, en, en nee, kijk, zij, ik deed dit al toen wij wat kregen. Dus zou ook heel raar zijn dat ze daar nou zo verbaasd is. Het is een vrij nuchtere, stevige persoonlijkheid. Ze wist waar ze aan begon? Ja, dat denk ik wel. En dan kan het nog wel eens... Okay. Uh, Brammetje was nog geen twee maanden oud toen ik eind januari, want hij is op 5 december geboren, uh, naar, naar Egypte ging, en eigenlijk met heel kort in Nederland ook Libië toen deed meteen, en was ik twee maanden van huis. Dus ik miste al de helft van, van Brammetjes leven. Ja, dat vond ik zelf ook niet prettig. Dat is natuurlijk, dat is even, maar ja, je weet ook dat het ook weer, eigenlijk weer een unieke situatie was. En, en, en iedereen begrijpt dat, ja, zo'n Arabische lente, die neem ik mee natuurlijk. Dat ja, maar de, een kind krijgen ze ook een unieke situatie. Ja, maar die was, ik, ik was bij de bevalling, ik was geen Sarkozy. <lacht> Sarkozy, die was er weer niet. Nee, He? maar goed, daarna ben je. Twee maanden weg, ik bedoel, wat, ja. wat. wat is dat dan? Dat dat dan toch ja. dat Ta in Egypte dan toch meer trekt dan brammetje? Nou, nee, het, het, kan allebei bestaan en ook ik heb dat van tevoren geweten. En ik vind, ik denk niet dat ik een leuke vader zou zijn als ik er continu naast zou zitten. Dan krijg je dus een heb je zo'n vader met heel veel onrust in zich, die die zijn zijn zijn journalistieke idealen niet, niet uh, handhaaft, die niet doet waar hij echt in gelooft. Ik vind dat iedereen voor de dingen waar hij echt in geloof moet gaan in dit leven. En ik doe dat op deze manier. En hou je dat dan vol? Want, want ik, ik heb begrepen dat een van jouw collega's, Hans de Vrij... die was te gast in het Radio 1-programma Nachtvluchten. Hij zat veel in Bosnië en kreeg te maken met een posttraumatisch stresssyndroom. Jij kent dat verhaal. Ja, dat ja ik ken al goed. Hij ja, is uh, aan de drank geraakt. Ik bedoel, is dat, ben je ja, als bang... Ja, de... je een stuk beter met hem, geloof ik maar. Ja, maar goed, ik bedoel, um, de, de, de, ja, nee, dat, dat, dat ja. heeft hij toen allemaal openbaar verteld. Dus ja, het is dat geen klopt. Dat, dat, dat, Ik bedoel, ja. ben je niet bang dat je, dat je uiteindelijk ook... Dat dat jouw voorland is. Dat je het op een gegeven moment misschien niet meer goed kunt verwerken. En dat, dat je daarmee te maken krijgt. Ik ben geheel onthouden, Ook nog. Dienst graag geheel onthouder. Nou, doe je weer, dan belt. doe je weer een beetje laconiek. Je hey. weet best wat ik bedoel. Ja, maar ik ben daar ook laconiek over. Want, want ik ben niet uh, een ander persoon. Uh, ik uh, niet, ben niet diegene die je net noemde. Ik zit anders in elkaar wellicht ook. Uh, uh, ja. Dus, dus, tot nu toe gaat het met mij uh, goed. Heel goed. Ja, de nuchterheid hey, nee, is de ik... redding. Ja, nou ja, of, of ook mijn, mijn humor misschien ook wel. Uh, ook in oorlogs, Juist in oorlogsgebieden lach ik heel veel met mijn tolk. Uh, en, en hebben we het daar naar ons zin, ook al zitten we ook in, in diepe ellende. Maar ik doe waar ik uh, denk dat ik ook uh, wel goed in ben, op ieder geval waar, waar ik waar graag wil zijn. En ik vind het belangrijk dat die verhalen naar buiten komen. En ik ben blij dat ik het mag doen ook. Ja, nou Heel veel sterkte nog de komende tijd met al jouw reizen. Hans-Jaap Melissen, oorlog en rampenverslaggever. En hij was natuurlijk ook in Libië. Bedankt voor je komst naar twee dingen. Graag gedaan. We gaan nog even voetballen geloof ik. Eredivisie, de graafschap NAC Breda gescoord. Richard? Ja, Het is 1-0 geworden voor de graafschap in de 30ste minuut. Een doelpunt van Ted van der Pavert. Dat is een verdediger die ook al scoorde tegen Ajax. De bal werd ingebracht door Poupon met een schot. Roze daarna nog een keer. Toen bleef de bal in de kluts eigenlijk liggen. En Van de Pavert maakten het af. 1-0 voor de thuisploeg tegen NAC. Dankjewel. Dat was Twee Dingen voor vandaag. U kunt naar onze website kunt u terugluisteren of reageren. dingen.nl is het adres. Willemijn Veenhoven zit klaar voor BNN Today. Yes, zo meteen na half negen. Um, ja, we maken ons veel te weinig zorgen over de eurocrisis. Veel te weinig, vinden twee uh, top-economen en journalisten die hier straks zijn. En die gaan ons vertellen hoe ellendig het allemaal wel niet met ons kan aflopen. Ja, het kan ook goed zijn hoor. En de televisiering uh, wordt uitgereikt en wij zijn er live bij. Um, dat allemaal en nog veel meer na het nieuws van half negen. Hier is Freddy van tijd. Radio 1, het NOS-journaal. Ja, dat is het nieuws van één minuut over half negen. De Landelijke Huisartsenvereniging roept zijn leden op geen werk meer over te nemen van ziekenhuizen. De oproep van de huisartsen is een protest tegen een extra korting van 132 miljoen euro die minister Schippers de huisartsen oplegt. Zij legt die op wegens budgetoverschrijding. De artsen zeggen dat die komt doordat ze al extra werk voor de ziekenhuizen doen. In Tilburg zijn een man en zijn vriendin opgepakt op verdenking van moord op een Belgische vastgoedhandelaar. Ook een derde verdachte is gearresteerd. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de verdachten hebben de auto van de vermoorde vastgoedhandelaar gebruikt en ook geld geëist bij zijn ouders. De Verenigde Staten trekken al hun troepen voor het einde van dit jaar terug uit Irak.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 En Griekenland kan van de Europese Unie de volgende termijn van de noodsteun krijgen. Dat hebben de ministers van Financiën in Brussel besloten. Ze praten daar over een oplossing voor de schuldencrisis. De 8 miljard euro is de zesde termijn uit een pakket van 110 miljard euro aan noodleningen. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is vrijdag 21 oktober bijna drie over half negen. Goedenavond. We moeten ons echt meer zorgen maken over die eurocrisis... vinden financieel journalisten Peter de Waart en Dirk Veenstra. En Robert Meder vindt dat we ons niet zo moeten aanstellen... maar die heeft verstand van sport, <lacht> Als we nou gewoon met z'n allen zeggen dat het hartstikke goed gaat... gaat het vanzelf weer goed. Ja, dat, dat, dat is dus niet zo, zeggen zij. Oh, Oké, okay, ja. nou, ik ben benieuwd. Die goed, rond kwart voor tien zijn ze hier. Uh, in Bangkok dan, daar zijn de sluizen opengezet... in de hoop om een nog grotere overstroming te voorkomen. Onze Exit hollander die heeft in ieder geval de zandzakken al voor de deur liggen. En de televisering wordt vanavond uitgereikt. Onze eigen Ramon Verkoeien ja, van BNN, uh, van de Klusjesmannen, die is genomineerd voor Talent Awards. En uh, of je wint, of je dat hoor je hier en natuurlijk ook alle andere awards. En onze Joost Kreugel, die was vannacht op het Dambrak in Amsterdam, waar hij al de hele week Dimitri volgt. En dat is uh, een van de demonstranten van de Occupy-beweging. En hij heeft het best wel zwaar, want hij slaapt hier al vanaf zaterdag... met een tentje voor het Beursplein 5. En altijd maar in discussie gaan met je collega-demonstranten... of met voorbijgangers. Dat gaan we volgens mij niet in de koude kleren zitten. Ik hoop dat hij het, zoals hij van plan is, tot de kerst volhoudt. Ja, en dan stand-up comedian Craig Shapiro. Die maakte al 15 jaar Nederlanders belachelijk. Hij staat nu in het theater met een show over Inburgeren. Daar hoor je straks meer over. Maar eerst even, Craig, wat heb jij vandaag gedaan? Vandaag, uh, ja, ik heb mijn uh, dochter uh, uh, uh, meegebracht, gesleurd. <laughs> naar de repetities voor uh, de Nationale Ballet. Zij danst uh, in de Nationale Ballet Academie. En zij is een van de kinderen in de Notenkraker dit jaar. Zouden meteen na 9e uh, Today's Topics. maar vast een update. Liekeveld, goedenavond. Goedenavond. Met veel goed nieuws vandaag: Gaddafi is dood. en Libië die is daarmee na 42 jaar bevrijd van de dictator. Uh, de Spaanse terreurbeweging ETA die stopt ermee. En ook Rita Verdonk die stopt met Trots op Nederland. Ik ga stoppen als uh, politiek leider en ook als uh, bestuursvoorzitter van, uh, van Trots op Nederland. Um, ja, het is niet anders. Zometeen na 9 uur, dan hoor je alle topics van vandaag. Dankjewel. En dan de immer positieve Robert Meder. Goedenavond. Ja, bedoelt je nou net met die opmerking te zeggen dat als je verstand van sport hebt... dat je dan geen verstand hebt van andere zaken? Echt? Ja, dat bedoelde ik. Ja, daar had ik het <laughs> al goed begrepen. Goed, euh, een mooi Nederlands succes op de Europese kampioenschappen boksen voor vrouwen in Rotterdam. Twee vrouwen bereikten daar de finales. Euh, Marcelle de Jong als eerste in de klasse tot 69 kilogram. Ze barst van het zelfvertrouwen, met name ook door het thuisvoordeel. Ja, dat doet me zo goed als ik hoor dat gewoon mensen en mijn buurman en familieleden, iedereen is hier gewoon om ons aan te moedigen. Ja. Dit is ons toernooi, dat weet ik zeker. Ons toernooi, want ook Noeska Fontijn haalde de finale in de Olympische klasse tot 75 kilo. Voor de Schiedamse is het EK in Rotterdam helemaal een thuiswedstrijd. Wil niet zeggen dat ze niet nerveus is. De eerste wedstrijd is nerveus en dan denk je daarna de tweede, denk je van, oh, dat doe ik gewoon hetzelfde als gisteren. En dan nu denk je toch weer, ja, dan wordt het toch weer zo spannend, want je komt ineens zo dichtbij. dat, uh, ja. De zenuwen blijven wel. Morgenavond dus twee mooie boxfinales. Vanavond gaan we in Langs de Lijn ook uitgebreid voorbeschouwen op de klassieker. Voetbal natuurlijk, Ajax, Feyenoord, zondag. Altijd een belangrijke wedstrijd. Dat was ook aan Ajax-coach Frank de Boer te merken. Want die liet zich niet in de kaarten kijken om te beginnen... bij de vraag of Theo Jansen weer als verdedigende middenvelder zal spelen. Dat is een mogelijkheid, ja. Maar het gaat nou net zo goed toch met Theo op meer ligt. Ja, dat klopt. Dus het is een mogelijkheid. Dus je gaat het toch anders oplossen? We zullen het zien zondag, hè. En, en er is iets, wie, wie gaat er linksachter spelen? Blind, koppers? Ook uh, opties. Wat zijn je overwegingen? Ja, blind, koppers, Anita. <lacht> Vanavond veel meer over die wedstrijd. En om acht uur begonnen. We met de lever. Richard van der Made 1-0 voor de Graafschap. Uh, kan ik al iets terugdoen? Nee, nog niet heel erg veel. Ze hebben wel het middenveld steeds in handen gehad in deze wedstrijd in Doetinchem. Maar het heeft niet geleid tot heel veel goede kansen voor NAC. Voor de Graafschap wel. De Leeuw met een krachtige kopstoot in de 23 e minuut. Katachtige reactie van doelman ten Rauwelaar. En acht minuten later zat hij er wel in voor de thuisploeg. Een schot van Poepon vanaf links de spits. Een redding daarop van Ten Rauwla. Toen kwam de bal aan de rechterkant terecht. Werd hij opnieuw ingebracht door Juri Rozen. En vanuit de kluts eigenlijk was het Ted van de Pavert. Prachtige naam. De linksback van de Graafschap. Die zijn tweede goal van dit seizoen liet aantekenen. En zo leidt de Graafschap met nog 10 minuten te spelen. In deze wedstrijd in Doetinchem met 1 tegen 0. Goed, dat was het voor nu. Zoals gezegd, om 10 uur zijn we terug. Dankjewel, Robert. Radio 1, PNN Today. Ja, nieuws uit Libië vandaag. Of tenminste, er was veel nieuws, maar even wat, wat korte dingen. Saif al-Islam is opgepakt. Een van de zonen van Gaddafi. De laatste die nog in Libië was. Dat meldt de Arabische zender Al-Arabiya. Gisteren werd natuurlijk zijn vader vermoord. Of vermoord, gedood in ieder geval. Eh, het is nog steeds onduidelijk waar en wanneer de oud-dictator begraven wordt. Jalal Fitouri, die is geboren in Libië. Jalal, goedenavond.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 Nou, zeker niet. Um, ik had gehoopt dat hij uh, gevangen genomen zou worden, en inderdaad berecht zou worden via het Criminal Court. Ja. Maar ik ben blij dat uh, Libië verlost is van de dictator. Dus ik ben zeker niet teruggesteld. Nee. Nou was er uh, net bekend een net opgericht Nederlands-Brits uh, team. Dat gaat daar waarschijnlijk naartoe om zijn mm -hmm. dood te onderzoeken. Mm -hmm. En die zeggen van ja als hij geëxecuteerd blijkt ja, dan is ja. dat een oorlogsmisdrijf En dan moet degene die daar verantwoordelijk is voor vervolgd worden. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja dat zijn, dat is misschien volgens de, de letter van de wet. Uh, ja. De internationale wet. Maar ik denk dat er hier uh, met perspectief naar gekeken moet worden. Wat bedoel uh, je daarmee? Nou ja, op, op basis van uh, pure logica. Dus uh, een volk is 42 jaar lang uh, door een dictator in bedwang genomen. Waarbij hij de gruwelijkste daden heeft gedaan. En je bedoelt uh, dat ik vind het niet zo raar dat het zo is gelopen als hij inderdaad nou, er kijk, vermoord ik had, is. Nou, ik uh, verwacht het eerlijk gezegd niet en ik hoop het ook niet. Maar, uh, en ik praat het ook niet goed, als dat wel het geval zou zijn. Uh, maar ik vind dat men uh, onder bepaalde omstandigheden niet altijd rationeel kan omgaan met uh, nee. datgene waar hij uh, mee te maken krijgt. En ik denk dat de mensen in Libië, ik, ik vind zelf dat ze heel uh, goed hebben gehandeld uh, door uh, aan te geven dat wij graag hadden gewild dat, uh, dat die opgepakt zou worden ja. en gewoon gerecht zou worden. Um, maar maar ja, ik neem aan is. dat je hoopt dat er. Nou ja, dat, dat het. Of misschien toch, maar. Je kan het ook laten rusten, Dan kan natuurlijk ook gewoon: oké, okay, hij is dood. En, Precies, uh, en. Laten we het. En, en ik denk dat. Uh, ook al komt er uiteindelijk op neer dat, dat. Ik hoop het niet, maar dat hij wel is vermoord. Dan moet men daar ook met perspectief naar kunnen kijken, denk ik. Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Ja, in de emotie, nou ja, dus zou zeg je, dus zo zeg jij, dus zou dat kunnen gebeuren. Laten we het heel even hebben over um, um, hoe jij het gisteren hebt beleefd. Um, jij hebt, uh, je familie woont daar nog, een groot gedeelte van je familie, je hebt natuurlijk al die beelden gezien. Mm -hmm. Vandaag weer allemaal nieuwe, gruwelijke beelden. Hoe, hoe kijk je daarnaar? Um, ja, enigszins met blijdschap. Omdat er natuurlijk Libië is eindelijk uh, verlost van de dictator. En dan kan... Uh, een hoofdstuk nu afgesloten worden. En dan kan eindelijk... Uh, uh, een, een hopelijk politieke... democratische staat gericht worden. Mm -hmm. uh, die aan alle wensen voldoet... van de Libische bevolking en strijders. die Waarvan heel veel hun leven hebben gegeven daarvoor. Maar dus, aan de andere kant? Maar aan de andere kant is er natuurlijk... er zijn heel veel obstakels. Uh, en dat geeft een klein beetje onzekerheid. Maar ik ja. heb het volste vertrouwen in dat... Uh, de, de, de NTC um, de die obstakels op zo'n goede ja. mogelijke manier uh, naar goede banen zal leiden. Ja, want je, je kan ook stellen, misschien een beetje bouwt, maar je kan ook stellen... ...ja, het was een dictator, maar uh, het was wel een leider en het land werd in ieder geval geleid. Ik kan me ook voorstellen dat je nu een beetje bang bent van wat nu dan? Nou ja, kijk, het, het was inderdaad een leider en je hebt gelijk in de, als je zegt dat hij het land heeft geleid... ...maar natuurlijk in de meest afschuwelijke zin van het woord... Uh, maar op dit moment uh, is er ook een NTC die, die laat zien dat ze het land ook willen leiden, maar dan op een goede manier. Heb je wel vertrouwen in ze? En daar heb ik, ja, daar heb ik zeker vertrouwen in. Ja. En jouw groot gedeelte van je familie woont nog in Libië. Mm -hmm. uh, je hebt er contact met, met, met hen gehad. Hè? Ja. Uh, heel hard gefeest hebben ze neem ik aan, gisteren ja. vandaag nog steeds. Mm -hmm. Ja, ze zijn natuurlijk uh, in volle euforie. Ze zijn, euforie. Ja. Ze zijn uh, heel erg blij dat... Uh, dat, dat, dat nu een nieuw hoofdstuk aanbreekt. En dat ja. Libië eindelijk uh, de weg kan inslaan waar iedereen op hoopt. Ga jij nou, want je, jij woont altijd in Nederland... maar denk je nou, nu je dit allemaal ziet gebeuren... van ja, ik wil eigenlijk terug, ik wil helpen daar. Nou, ik wil zeker helpen, maar niet op zo'n manier. Ik, uh, ik heb het ook al vaker gezegd, ook in de vorige uitzending... Ja. dat ik, uh, ik ben een Libiër, maar ook een Nederlander. Dus ik wil uh, het Libiërs volk graag helpen... want ik ben zelf ook een Libiër... Maar niet door te vechten, daar dat is niet mijn, uh, mijn, mijn uh, nee, doel in het leven. Dat hoeft misschien ook niet meer nu te vechten. Nee, precies. En, en Libië, uh, ik vind zelf, wij kunnen natuurlijk heel veel aan Libië bieden. Uh, de kennis die we hier hebben, uh, de systemen, daar kan, uh, hopelijk kunnen we daar Libië mee helpen om uh, tot een betere staat te komen. Maar, maar betekent dat ook concreet dat je iets, iets gaat doen daar, of dat je geld gaat geven, ik noem maar iets? Nou ja, afhankelijk van de situatie, maar ik ben ja. niet... Uh, ik, ik, sta, ik sta ervoor open, maar mijn hoofdleven, mijn hoofddoel is, is, is hier ja. uh, en mijn, mijn leven is ook hier. Dus ik zal gewoon mijn leven hier voortzetten en als ik uh, kan bijdragen uh, aan Libië, naast datgene wat ik hier doe, dan zal ik dat hm. zeker niet nalaten. En denk je dat je op korte termijn naar je familie gaat om gewoon om voor vakantie te bezoeken? Nou ja, dat, uh, dat, dat denk ik wel ja. Ja. <laughs> om, uh, die hij met een, een lachje. <laughs> ja. ja. Wanneer denk je? Nou, ik hoop uh, op korte termijn, maar ik weet niet wanneer, afhankelijk ja. van de situatie. Ik, ik denk dat het nu. Uh, nu is het zaak dat Libië weer op orde komt. En, ja. en, en dat, men, dat het volk ook de tijd krijgt om dat, uh, om dat te realiseren. Ja, ja, ik las dus net ik, al op Twitter ja. van Hal Dornbos, correspondent daar in de buurt. Hè, die zei van: Ja, mensen doen zo idioot verbaasd over dat er 30 uur na de val van Gaddafi. dat er nog geen rechtsstaat is. Jongens, laten we een beetje ja. <laughs> een beetje doen. Ja, ja, precies. Ja, het, is, het is natuurlijk een. Het is, het is een, een een heel nieuw tijdperk voor Libië op dit moment. Ja. En dit moet gewoon zorgvuldig opgepakt worden. Dus we ik hoop gaan, niet dat uh... alles gehaast... Uh... Nee, we gaan okay. zien hoe het gaat. Jallo Vituri, okay. dankjewel in ieder geval. Perfect, graag Doeg. gedaan. Gaan we naar Richard van der Made, de graafschap NAK. Ja, de graafschap 1-0 nog steeds. 43ste minuut van de eerste helft in de wedstrijd tegen NAC Breda. De thuisploeg uit Doetinchem kan vanavond hier op de volle Vijverberg... 12.000 toeschouwers de 100ste overwinning behalen. Tenminste, als het zo blijft bij 1-0. E tegen Nak heeft de Graafschap het meestal erg moeilijk, want de laatste overwinning dateert alweer uit november 2002. Maar in deze wedstrijd gaat het niet onaardig. De beste kansen zijn in elk geval voor de thuisploeg. We hebben al een uitstekende kopbal van dichtbij gezien van De Leeuw, dat is de aanvallende middenvelder van De Graafschap. Toen zat Jelle ten Rouwelaar de keeper er nog goed bij. Daarna heeft hij toch wat foutjes gemaakt, die keeper van Nak Breda. En acht minuten na die kopstoot van De Leeuw was het uiteindelijk Ted van de Pavert, de linksback, die ook al de openingsgoal scoorde van dit seizoen voor de Graafschap tegen Ajax die 1-0 liet aantekenen en die voorsprong staat nog steeds op het bord ja wat het publiek hier wil in dat heerlijke voetbalstadion in Doetinchem waar de mensen heel dicht op het veld zitten het is een beetje een Engels getint stadion altijd sfeervol, altijd vol het publiek verwacht strijd felle duels, de mouwen moeten worden opgestroopt en daar beantwoordt de thuisploeg in elk geval in de eerste helft goed aan en dan zit het meestal wel goed 1-0 staat het dus in de de eerste held, waarin Nak in de eerste 20 minuten het betere van het spel had. Maar zo langzamerhand kan tot de wedstrijd. In het voordeel van de thuisploeg. Ik why I Miss Montreal, just a flirt. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Hij is ruim 15 jaar in Nederland... en maakt de Nederlanders eigenlijk al sinds... nou ja, zeker 2004 belachelijk. Comiek, ja. acteur en cabaretier Greg Shapiro. Goedenavond. Ja. Hi, hi. Ja, ja, ja. Klopt toch? Uh, ja, belachelijk. Ja, ja, tuurlijk. ja, met een spottende, aardige blik. Inderdaad. Meestal uh, mijn... Ja, vrouw. Uh, het begint altijd met mijn vrouw. Mijn Nederlandse vrouw. Ja. Uh, ze zegt altijd, waarom zeg je dat, mijn Nederlandse vrouw? As opposed to your American... Uh, Precies. Yeah, yeah. French. Uh, nee, het is alleen maar één. Even, even voor duidelijkheid, Want de mensen ken, kennen jou, Greg Shapiro, waarschijnlijk van Boom Chicago. Hè? Uh, ja, en, dat is mijn uh, achtergrond. Daarom ja. ben ik naar Nederland uh, toe De gekomen. Amsterdamse stand-up groep. Ja, en nu heb je je eigen solo-programma How to be Orange. Morgenavond sta je in Hoek van Holland... Um, als je nou, bijna 15 jaar, of ruim 15 jaar in Nederland, maar zijn er nog steeds van die dingen dat je denkt: Nou, in Nederland, hoe kan het dat dingen zo lopen? Uh, ja, persoonlijk zijn Nederlanders echt koud. Kool is ijs. <laughs> uh. En uh, ja, er zijn toch uh, verhalen over in, in, in de huis. Je you know, like, hé, hey, kom er langs. Hey, goed, kom naar binnen. Het is zes uur, we gaan, naar, uh, ja, we gaan eten. Maar je kan hier de, klant, de krant lezen. En uh, <laughs> als we klaar zijn met eten, kom je langs voor een ja, kop koffie. Um, of ja. kom je langs, kom je in onze uh, ja, maar eetkamer. Is, is dat ook echt wat jij nog hebt Ik echt heb ervaars? dat wel gemerkt, ja, ja, ja. ja, ja. Um, en, uh, maar ook in de restaurants. Uh, Soms, uh, ja, mogen we hier zitten? Nee, dat is uh, gereserveerd. Oh, uh, die tafel... Oh, nu zie ik die klein boord. Uh, die zegt uh, vanaf negen uur gereserveerd. Het is nu zes uur, dus kunnen we wel wat eten? Nee, meneer, dat zegt gereserveerd. Kan u niet lezen? Ja, eh. Uh, um... Ja, maar nieuw? Kunnen kun jullie ja, ja. wat nieuw, nieuw wat maken? Ja, nee, dat is uh, gewoon... Dat, ja, doe maar gewoon. Even over, over jouw show. Um, uh, in, ja, het gaat natuurlijk over inburgen. En dan maak je de inburgingscursus ook een beetje... Ja. Nou ja, belachelijk, weet ik niet. Maar we hebben een fragmentje Deze. uit. Ja. Luister even mee. You are on a bike path. And you come across someone biking the wrong way. It is someone you recognize. What do you do? A. Wave, but do not stop. B. Wave, but do stop on the sidewalk. Or C, stop and politely criticize your friend for going the wrong way. Both stop in the middle of the bike path and chat for as long as possible... while everyone crashes into each other trying to avoid you. That's really the true answer. De vraag is, wat zeg je? Je, je komt iemand tegen op de fiets en dan? Ja, juist is... Uh... Ja, het juiste antwoord is soms niet de echte waarheid. Dus de juiste antwoord is, moet je eigenlijk stoppen en uh, you know, uit de weg staan te praten. Ja, ja, en, gewoon, ja, uh, en misschien zeggen, hé, hey, je gaat de verkeerde kant op. Maar feitelijk staan de meeste mensen in de fietspad gewoon uh, te praten. Terwijl iedereen probeert... Uh, ja, ja, ja, ja. daarom heen te, niet te ja, crashen. Ja, en, ja. Ja. Zo hoort dat. Ja, het is een kleine de dichte bevolking. Maar de spatial relationship of uh, yeah, most Dutch people. Ja, yeah, zoveel so <laughs> feestjes. Het is altijd, oké, okay, één kamer hier, een, een andere kamer daar... en een deur ertussenin. Waar staan de meeste mensen in die deur te praten? <laughs> nee. En ja, uh, yeah, mag ik naar de wc? Nee, we staan te praten. Uh, of, yeah, is, uh, dat, is dat in Amerika niet zo dan? Iedereen staat hier inderdaad in de keuken, in de deuropening. That's yeah, it. In ja, in Amerika gewoon ja, hebben dat we... Dat is waar het uh, gezellig is. Ja, ja, ja, ja. ja. En... Uh, ja, misschien waarom. In, in Amerika is het gewoon de keuken, denk ik. Ja. Iedereen ik ben... in de keuken. <laughs> ja. is, is er nog iets na, na, na, na 15 jaar waar je. Uh je, maakt natuurlijk altijd shows over, over Nederlanders. Maar ja. kan je nog wel een beetje verbazen over? Op een gegeven moment heb je het wel een beetje gehad, toch? Zou soms, ja, jullie moeten een beetje dieper uh, zijn. Met, uh, nou, uh, soms uh, ben ik te ingeburgerd misschien. En dan is, ja, uh, ah, niks, uh, nothing's shocking. Uh, maar, uh, nee, toch, mijn volgende uh, programma heet uh, Superburger. En, uh, Superburger. Ja, ik ben meer ingeburgerd <laughs> dan... Uh, ook mijn, uh, ja, mijn buren. Uh, maar, uh, ja... Uh, nog, nog steeds? Nog steeds. Dagelijks heb jij dingen. Uh, ja, inderdaad. Ja. Uh, en, en, en soms is het een verhaal over... hé, hey, ik... Uh, nu ben ik meer ingeburgerd dan ik dacht zelf, want... Uh, ja, uh, ik, ik kan nu... Een... Ja, wanneer dacht je dat? Dus je geef heel je een gesprek. voorbeeld? Ik heb nu een heel gesprek in het Nederlands. En dat, <laughs> dat is... ja, <laughs> meestal ben ik zo zenuwachtig. En... Uh, je you know, uh, er staat een stem in mijn hoofd. Je zegt het verkeerd. Uh, ja, maar maar ik maar doe mijn best. Zegt je vrouw en... nog wel eens je Nederlandse vrouw dan? Hè? Ja, ja, ja, mijn z Nederlandse vrouw. Uh, ja. Zegt die nog wel eens van uh, van Craig? Jesus, je, je bent hier ben je zo Amerikaans nog? Ja. Nee, nee, nee. Als zij hier naast me stond, dan dan zou ze zeggen: uh, Dan Carey, can speak in English. <laughs> Just speak in English. Je gaat twee kaartjes weggeven. Ja. ja. ja voor wanneer? Uh, 15 uh, december. Ja. Yeah. Uh, yeah, uh, net voor de kerst. Uh, na de Sinterklaas. 15 <laughs> december in Amsterdam. De Meervaart. Uh, uh, en yeah, ja. How to be orange in Amsterdam. Ja. Yeah, not, not how to be an orange. Yeah. No. 15 december. Als mensen een uh, kaartje willen. Moeten ze even mailen. BNN today. BNN.nl En de eerste die krijgt twee kaartjes Heel veel succes, Crack. Nee, hey, dankjewel. En nog 15 jaar, blijven. Gewoon, gewoon de hele tijd, altijd. Ik zie je over 15 jaar. Ja, tot dan. Crack Shapiro was dat nu de dag van onze jongenskleugel. Eindelijk, het is droog. De nacht komt eraan. Bij de Occupy-beweging hier op het uh, Damrak, Beursplein 5. En ik volg al de hele week Dimitri. Het aantal tentjes is volgens mij weer toegenomen. Dat klopt. We zitten nu op uh, over de 100 tenten. Het heeft natuurlijk iets anarchistisch, dit. Maar als je dan zo die opstelling van al die tenten ziet... die zijn toch redelijk gestroomlijnd, hè? Ja, en sterker nog, we hebben een architect... en die heeft het hele plein opnieuw ingericht. Oh. Zodat er nog meer mensen bij kunnen. Duik eens even door, want dan wil ik wel even je tent in. Ik wil ook even... Ja, als een, home away from home. Ja, wacht Zo. En dan liggen we even op jouw uh, matrasje. <laughs> dat is toch wel een hele rare gewaarwording eigenlijk, hè? zo hier in Amsterdam. En dat het mag. Ongelooflijk, hè? Ja, toch? Je ligt er warmpjes bij. <laughs> Jij loopt hier ook dus gewoon uh, in de nacht rond. Er wordt op dit moment nog gediscussieerd. Ja, dat gaat over het algemeen de hele nacht door. Het wordt wel rustiger natuurlijk. Uh, dus dag in dag uit is het hier een openbaar forum... voor mensen om ideeën uit te wisselen. Een soort van social media, maar dan... In het echt. Met mensen. Het geeft energie om hier te zijn. Want ik geloof echt ontzettend in wat we hier aan het doen zijn. Ik moet werken. Jij bent student. Maar even... Maar even? Nou, je hebt geen rust? Nou, ik zou dit geen rust noemen. Maar dit geeft geen rust, zeg je? Niet, niet rust als in veel vrije tijd. Maar ik ben ontzettend hard aan het werk... En wij zijn ontzettend hard aan het werk met z'n allen. Maar het geeft wel iets anders. Het geeft zeg maar, een gevoel van samenhorigheid en een gevoel van behoren tot... wat ik en volgens mij meer mensen missen. Lukt het? Ja. Maar ja. denk je dat het echt zo gaat groeien dat het ook zijn vruchten gaat afwerpen? Uh, op een gegeven moment zullen we hier weg moeten. Hoe zijn de reacties als de mensen hier op straat langslopen... De hele verschillende reacties. Gisteren liep ik tot 9 uur ochtends. En ik stond uh, hier zo. En er komt ineens een man in pak met twee dames aan zijn arm. En hij zegt... Uh, ja Ik heb ontzettend veel respect voor wat je hier aan doet. We hebben, eigenlijk hebben we het wel verdiend wat jullie allemaal zeggen. En eigenlijk hebben jullie gewoon gelijk. Maar waar gaf hij je gelijk in? Dat het misgegaan is in het economisch systeem. Dat er mensen zichzelf verrijkt hebben over uh, de ruggen van anderen. Dus alleen maar hier zijn zorgt er al voor dat in ieder geval één persoon die ik zeker weet... Uh, ingezien heeft dat het niet klopt. Wat gaat hij doen? Hij heeft me uitgenodigd om een keer bij hem te komen eten. En dan ga je het erover hebben? Ja, ik ben inderdaad heel benieuwd wat hij gaat doen. Ik kan je niet vertellen wat hij gaat doen, want daar hebben we het nog niet echt over gehad. En heb je dan nou ook niks anders te doen dan nog? Uh, jawel, ik moet aan mijn scriptie werken. Maar ja. die kan ik hier ook schrijven. Maar denk jij hier dan tot kerst nog te kunnen blijven? Ja, zolang dit in een positief daglicht staat, en dat blijft het ook, ook met de politie, kunnen we het heel lang volhouden. Moet het niet harder worden? Nee, want zolang wij vreedzaam blijven, uh, kunnen we heel Nederland, zeg maar, uh, of proberen in, te omarmen, zeg maar. En, en bewust te laten worden wat er allemaal gaat. Laten dus. worden, ja. Uh, ik ben moe, hè? Ja, echt. Maar ik begrijp wel waar je naartoe wilt, hoor. Ja. Maar goed, dat is, je, ik zou het moeten zeggen waarschijnlijk. Jij moet het zeggen. Aan de ene kant hoef je me er ook niet van te overtuigen. hoor. Wat nee, ik begrijp het. Maar, ja. Denk jij dat ik hier nog ook op een dag met mijn tent kon te staan? Nee, ik denk ergens dat dat best wel eens zou kunnen gebeuren. Ja? Ja, ik ben hier, dus... Uh, en elk moment kan ik een keer bij je langskomen om ook een keer een nachtje bij je te komen liggen. Ja, om het gevoel te krijgen, helemaal echt. Dat kan. We gaan die lepeltje lepeltje liggen. Oké, oh cool. dan ben je van harte welkom. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel. Ja, en of dat slapen wel doorgaat is maar de vraag. De VVD-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad... Die wil dat het tentenkamp van de Occupy-demonstranten afgebroken wordt. PNN Today. Hashtag durf te vragen. Ed Goldtop 1976 vraagt... In Libië schieten ze nu volop in de lucht. Zou dat nou hard aankomen als zo'n kogel weer naar beneden komt? Aschduik durft te vragen. Het Ed van Riet, onderzoeker van het TNO. Nou, het komt absoluut hard aan. Afhankelijk van het, het kaliber of het nou een pistool is of een geweer... gaat zo'n kogel zeg maar zo'n zo kilometer tot drie, vier kilometer hoog. Uh, als hij dan terugkomt, heeft hij toch nog een dusdanige snelheid... Dat hij, dat hij best door je, door je schedel zou kunnen gaan... Um, alleen de, de kans dat hij echt terugkomt op de plaats waar je staat is erg klein. Want zo'n kogel wordt altijd een beetje afgeweken door, of door de wind of door de hoek waaronder je schiet. Maar uh, goed ja, als je dan toch zo'n kogel op je, op je hoofd krijgt, dan kan hij best door je schedel gaan. En dat kan een dodelijk gevolg hebben. Durf te vragen. naneeggen we natuurlijk veel meer BNN Today. Maar eerst even het nieuws van die van Thijmen. Even a modern society has come to a point. Een lerares die regelrecht uit de film lijkt te zijn gestapt. Haar leerlingen gaan voor haar door het vuur... en vinden haar een stuk interessanter dan hun mobieltje. Someone did. Wat is het geheim van lerares Susanne Winupst? Ik kan één ding vertellen, maar jongen, van mijn jongens blijven ze af. Zondagochtend van 7 tot 8, lerares van het jaar Susanne Winupst in Dit is de Zondag. You want her... We've got her. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ondernemers willen ondernemen. Daarom heeft ABN Amro Your Business Banking. Daarmee heeft u meer tijd om te ondernemen.